Nederlandse officieren hebben steeds minder vertrouwen in het beleid van minister Hennes Plasgaard. In een opiniestuk in Trouw schrijft generaal generaal-majoor buitendienst De Jonge... dat er een onwerkbare situatie ontstaat door de bezuinigingen en het gebrek aan visie bij de minister. Het is de vraag of de samenhang in de krijgsmacht wel overeind blijft. Het is opmerkelijk dat hoge militairen zo openlijk kritiek leveren op de minister...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 De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een dochter gekregen. Dat heeft oud-basketballspeler Dennis Rodman gezegd tegen de Britse krant The Guardian. Rodman noemt zichzelf een vriend van de Noord-Koreaanse dictator en is geregeld in Pyongyang. Het kind zal al bijna een jaar oud zijn. Noord-Korea zegt nooit veel over het privéleven van de grote leider. Het weer, zonnige periode, maar ook wat buien. Mogelijk met onweer, het wordt zo'n 17 graden. Morgen veel bewolking met flinke buien... met kans op onweer en veel regen. Ook dan wordt het hooguit 17 graden. Dit was het NOS Show. bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam-Amersfoort... in beide richtingen bij Eembrugge, 3 kilometer. A7 van Horen naar Amsterdam bij Zaandam, 5 kilometer... Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij Oostzaan 3 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen voor knooppunt Dorp 8 kilometer. A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht 5 kilometer. En vanuit Rotterdam naar Europort op de A15 bij Rotterdam Charloes 5 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer. A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer. En een stukje verderop bij Rotterdam Centrum 4 kilometer. A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Bildhoven 3 kilometer. En op de A29 vanuit bergen op Zoom naar Rotterdam voor knooppunt Vaanplein 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 bij CFM begin je helemaal Down Under, jawel. Dat deden we samen met uh, Minute Work en het uh, gelijknamige nummer Down Under voor Zandvoort en de regio. En het is acht uh, over twee. Goedemiddag, luisteraars. En hallo, Albert-Jan, daar zijn we weer. Hallo, Rob. En uh, goedemiddag, luisteraars. Ja, zo, de week weer overleefd. Ja, het was weer een uh, druk radioweekje. Van alles en nog wat. Want achter de schermen wordt ook hard gewerkt. Hè? Dat bedoel ik. Dus nee, ik heb, we hebben niet stilgezeten. En jij? Ik ook niet. Nee, een beetje, weer... beetje gewerkt en zo. Dus, uh... Iedereen weer goed verzekerd? Altijd. Okay. <lacht> Helemaal goed. <lacht> goed, luisteraars. Ja, wederom drie uur live vanaf de Tolweg 10a te Zandvoort. Live vanuit het Mediapark Zandvoort. Wat gaan we vandaag allemaal doen. Nou, we hebben een overvolle agenda. Uiteraard de vaste onderwerpen zoals er zijn... rond de klok van half vier de evenementenagenda. Houd uw pen en papier bij de hand. Want er zijn weer van allerlei leuke activiteiten... en evenementen in en rondom ons dorp Zandvoort. Uiteraard het enige echte weerbericht van Zandvoort... rond de klok van half drie. En onze enige echte weerman Lex van der Hoorn... zal ongetwijfeld een bakje koffie komen halen. Want ja, dat is, denk ik ook. Het is geen strandweer, hè? Het is nee. geen strandweer. Dus uh, Lex gaat ons vertellen... Uh, wat voor weer het van de, uh, dit weekend gaat worden... en de komende week. Vorige week zat hij ook... Goed, hè? want hadden we hebben een mooie week gehad toch wel qua weer. Dus hopelijk dat het nog een poosje kan doorgaan. Uh, door, uh, want het is natuurlijk de meteorologische herfst is al begonnen. Hè? In één keer goed, hè? Meteorologisch. <laughs> Komt er goed uit. Maar goed, half drie. Lex, we verheugen ons erop. Uh, half vijf. De dieren van de week, want er zijn er twee. En dan hebben we het over Cunie en Kami. Ja ja. En uh, daar dus meer over om half vijf. Het gedicht van de week. Nou, het heeft een uh, romantische titel voor jou. Ja, niet voor jou, Rob, nee, nee, dat het is ik. voor jou. Tussen de muziek doen we natuurlijk Zandvoorts nieuws. In het kort rond de klok van kwart over twee... gaan we voor het eerst schakelen naar het circuitpark Zandvoort. Maar daar zijn dit weekend de Trophy of the Junes. Het ene race-evenement is net afgelopen. Of het volgende is alweer aan de gang. Dit weekend dus de Trophy of the Junes. Dus dan gaan we schakelen over met Willem van Dentsen. Die is daar voor ons aanwezig op het circuit. Verder volgen we voor u de Formule 1 kwalificatie. En de Formule 1 uh, is het, het circuit. Het circus is... Uh, momenteel neergestreken in Monza, Italië. En verder, er wordt weer gevoetbald. Ja, en nieuwe regels ook. Hè? Gele kaart, tien minuten van het veld af. S.W. Zandvoort treedt mag vanmiddag uitspelen tegen Castricum... en daar is voor ons aanwezig John Lemmens. Dus tien over half drie gaan we voor het eerst schakelen met John Lemmens. Dus genoeg reden om te blijven luisteren naar informatie en muziek. En heel veel lekkere muziek vanmiddag weer tussen 2 en vijf... bij Zandvoort op zaterdag. Wat dacht je van deze dance classic van Sister Sleds? Hier is Thinking of You.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 Goedemiddag bij CFM Jordi Shiptrick Trick and I want you to want me. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Ja, en we schakelen live over naar circuitpark voort. Daar zit Willem van deze. Want vorig weekend hadden we een raceweekend. Maar vandaag en vanaf gisteren al, ook weer een raceweekend de Trophy of the Dunes. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag uh, Rob. Ja, je zegt het helemaal goed. Uh, Trophy of the Junes, een uh, mooi evenement uh, wederom uh, dit uh, weekend op het Park Zandvoort. Veel contrast uh, met vorige week. Uh, toen hadden we het uh, historisch en nu zijn we bezig met de hele hedendaagse uh, autosport hier op het uh, Park Zandvoort. Het Park Zandvoort is het teken uh, van uh, ja, een deel van het uh, Dutch pyltec uh, dit weekend en dan hebben we het over de Renault Clio Cup, uh, Cup, de Formido Swift Cup en het uh, Dutch GT-4. Uh, Mooi aangevuld met uh, ja, uit Engeland en uit Duitsland en ook deelnemers, de Engelse deelnemers, de, die vinden we terug in de Britische uh, GT-race, uh, die hier vanmiddag de eerste race gaat rijden over een uur. En de mini. Uh, Cup ...en de Mini Cooper Cup, die op dit moment uh, het Zandvoortse asfalt uh, uh, bestijgen. <laughs> bestijgen... ...en dan bedoel ik de Hunsrug. En dan hebben we ook nog uh, de BPO, die normaal in het, het Power pack zit... ...die wordt aangevuld met een hoop uh, gasten uit Duitsland... ...dus uh, vol op uh, startvelden hier op circuitpark Zandvoort. En altijd leuker uh, is dat natuurlijk. Ja, mooi, uh, mooi raceprogramma dit weekend weer op circuitpark Zandvoort... ...en vandaag heb je en racers en kwalificaties, hè? Ja, dat klopt. Kwalificaties uh, hadden we ook al gistermiddag uh, voor de uh, bepaalde klasses. Onder andere voor de uh, Renault Clio Cup, uh, de Nederlandse Clio Cup. Uh, die hadden gistermiddag al een kwalificatie. Uh, die hebben inmiddels ook al uh, vandaag uh, hun eerste race gereden, de Clio Cup. Die race werd gewonnen door uh, Melvin de Groot. En op de tweede plaats uh, de leider in het kampioenschap, uh, Marcel Dekker. En op een derde plaats eindigde daar uh, Robert van der Berg. Marcel Dekker, uh, die uh, goede uh, zaken richting het kampioenschap. Een van zijn grote concurrenten gedurende het seizoen, Sebastian Blekemolen, niet aanwezig, want hij rijdt dit weekend in uh... Italië op het circuit van Monza in de Porsche Supercup. Dus ja, weer aardig wat punten uitgelopen, Marcel Dekker. En het lijkt er toch op dat, uh, dat de man is die dit jaar de titel gaat binnenhalen in de Dutch Clio Cup. Wat we inmiddels ook uh, hebben gehad, is... De, en die zijn zojuist afgevraagd: dat is de race geweest in de Mini Challenge. Dat is een Engelse uh, klas met uh, minis en mini koepers En uh, die zijn zojuist uit. ...afgevachte winnaar nou daarin is... Uh, ja, ...en hij zal ongetwijfeld uh, lachend... achter het stuur gezeten hebben... ...en zijn naam daarmee eer, eer hebben aangedaan... ...dus uh, Chris Smiley... ...met op een tweede plaats... Uh, <laughs> <laughs> ...ja... <laughs> ...mooi hè... ...nee, ik verzin hem niet... Maar. ...en op een derde plaats is het... Uh, ...Luke uh, Korrel. ...en wij gaan hier uh, zo dadelijk verder met een uh, race van... Uh, ...uit de uh, Dutch uh, Supercar uh, Challenge... ...en dan uh, met name de Sports and the Lights... Uh, ...gaan het zijn... Die uh, hun race waren. Uh, verder in de middag hebben we dan ook uh, de eerste race van het uh, Bridge uh, GT. En daarin uh, vinden we echt uh, hele mooie auto's terug, zoals ze zijn. En, uh... Ja, hoezo, uh, Mercedes, STL, BMW, Z4, Arstin, Martin. Uh, noem maar op allemaal auto's uh, van dat kaliber. Uh, dat vinden we echt wel uh, ja, de top van de Engelse uh, GT-racerijen terug. We vinden daar ook wat uh, ja, bekende namen terug. Uh, die niet zo sport gerelateerd zijn, uh, zullen we maar zeggen. Meer uh, een naam die we in de muziek uh, erg terugvinden. Uh, en dan ga ik dat even aan Rob een vraag stellen. Die is erg goed in mijn vragen stellen. Nou, en ik hoop dat het antwoord van hem moeten krijgen. Parfit uh, rijdt aan daarmee. Een hele bekende naam uit de muziekwereld. En ik wil van Rob graag weten waar hij die, die van kent: Willem. 1-0. 1-0, Willem. Ik heb geen idee. Nou ja, ik hoor het, eh, het volgende blokje wel, want je zal ongetwijfeld gaan googelen. <laughs> Oké, okay, we gaan even googelen. Goed. Oké, okay. hey, Willem, jij ja, de Britse GT dit weekend dus uh, op het circuitpark Stanford uh, vertegenwoordigt. Is het de eerste keer dat ze hier op Stanford uh, zijn? Ja, het is de eerste keer uh, dat het uh, Brits GT hier uh, op Zandvoort actief is. Ze hebben af en toe al een uh, uitstapje naar het buitenland. Uh, de ene keer is dat uh, Spa, uh, de andere keer is dat Nuremberging. En uh, dit jaar zijn ze hier op uh, zandvoort aanwezig. En uh, zoals ik al zei, prachtige bakken om te zien en ook om te horen. En dat uh, ja, het doet het oordeugd en het oog ook. Oké, okay, Willem, dankjewel voor dit moment. En uh, straks komen we uiteraard weer bij je terug voor de races uh, en de qualies uh, vandaag op Circuit Park, Zalfoort. Dat was Willem voor van deze vanaf Circuit. Wij gaan weer muziek draaien. Jij hebt klaarstaan. staan? Johnny Cash. Johnny Cash. Here is one. Is het beter?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 Carry each other, one. Weer van vorige week, ik bedoel, van mij mag van het Van het vorige week, week, nee, daar hebben we heel weinig aan. Van, van mij mag het, hoor. Je <laughs> Michael Jackson en de Smooth Criminal. Zie je weer En de Smooth Criminal zit tegenover mij, Lex van der Hoorn. Goedemiddag, welkom in de studio. Goedemiddag, op. Ja, daar zijn we weer, weer niet op strand, hè. Weer niet op weer strand. Weer niet gelukt. Nee, nee. Maar, maar, maar we hebben echt we hebben een mooie zomer achter de rug. Heerlijk. Hoewel, het is nog steeds officieel zomer. Maar de meteorologische zomer, die is dus achter de rug. En ik heb als zeggen en schrijven, één keer vanaf het strand heb ik het weer weer kunnen doen. Ja. Dus het was steeds een weekenddip. Ja, echt waar. Een weekenddip. En die hebben we nu weer een weekenddip. Ja, vandaar hoewel, dat je... nou, het is... hoewel, hoewel. Het zonnetje begint nu dus ook wel uh, een beetje door te komen. En uh, hebben, vanochtend hebben we echt uh, wolkenvelden gehad. Ik werd wakker, toen moest ik het licht aan doen. Ja, Zo donker was het. Wat maar, je, wat je, ook, wat je ook, ook kan doen is twee uur langer in je bed blijven. Want dan hoef je het lichtje niet aan te doen. Heb ik ook gedaan. <lacht> Kijk, <lacht> energiebesparing hè? Ja. ja. ja. Maar het, is toch, het gaat nou toch wel wat opklaren. Maar het is toch niet overtuigend hoor vanmiddag. Er staat weinig wind. En de maximum temperatuur nou, is toch niet verkeerd. 20 graden. En vanavond blijft het droog. Dus ik weet niet wat je, wat je van plan bent vanavond. Van alles. Maar van alles. Ja. Nou, je houdt het droog. Ik hou het droog. Je houdt het droog. Nou, en dan morgen. Dan beginnen we eerst met het regen. Uh, het ene weermodel zegt dat we behoorlijk wat regen krijgen. En het andere weermodel die zegt weer dat het best wel mee zal vallen. Zullen we het in het midden houden? Ik vind het prima, maar in ieder geval morgenochtend een op circuit. We, we houden het in ieder geval, nou, op circuit, dat ja. begint, begint, begint toch pas later. Nee, dat begint morgenochtend om negen uur alweer. Dus ik krijg je een wet race. N -n -n -n, nou, misschien. Okay. Want ik ben daar niet zeker van. Maar wel een pluutje meenemen. Ik zou het voor die zekerheid. Kleintje, Rob. Kleintje, oké. Okay. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> maar in de middag, dan gaat het echt opklaren. Nu is het uh, voorzichtig, maar morgen gaat echt wel de zon schijnen. Er staat weinig wind en de maximumtemperatuur die zit uh, rond de 18 graden. Vandaag 20, morgen 18, normaal 19. Dus uh, uh, ja, het zit er wat onder hè. Knie zo die erop let. Het zit er wat onder. Maandag is het ook 18 graden. Maar dan moeten we toch echt wel rekening houden met uh, best wat buien. Met een matige zuidwestenwind en een maximumtemperatuur dus 18 graden op maandag. Maar dan is het weekend voorbij hè. Dus ja. dan nog... Oh. Moeten we toch weer aan het werk? Moeten erop toch weer aan het werk? Ja. <lacht> Ik zeg niks. <lacht> ja. Dinsdag. Dan hebben we toch wel een dag met veel bewolking. Met kans op een bui. En er staat weinig wind. We zitten dan in een, uh, in een midden in een lage drukgebied. Dat uh, komt uh, de komende dagen. Uh, komt dat afzakken vanaf Scandinavië. Kijk, als je een hoger drukgebied hebt in Scandinavië, of bij Scandinavië, dan heb je een oostenwind. En als je een lager drukgebied hebt boven Scandinavië, heb je een westelijke stroming. Daar zitten we dus nu in, en dat ding dat komt langzaam naar beneden zakken. En dan zitten we dus dinsdag middenin, met veel bewolking, en dus kans op een bui. En de maximum temperatuur verschrikt niet 17 graden. Hoe het verder gaat, hoe het verder gaat. De komende dagen hebben we veel bewolking en geregeld buien, dat had ik dus verteld. En met een maximum temperatuur die onder het uh, gemiddelde zit voor deze tijd van dit jaar. Maar later in de week, ja. dan uh, hebben we toch wel kans op een we weersverbetering. Yes! En wordt het wat warmer en dan gaan we weer richting de 20 graden. Kom, vrijdag. Is vrijdag ben je vrij hè? Vrijdag ben je vrij en zaterdag uh, jij op het strand. Uh, nou, nope. ik uh, <lacht> denk dat het uh, in de dagen van de week blijft. We hebben dan een uitloper van, een, uh, Azor, van het Azorenhoog. Die drukt dus dat lage drukgebied uh, weg. Ja. En daar kunnen we dus de laatste dagen van de komende week... kunnen we daarvan profiteren. Dat gaan we zeker doen. Oké. Okay. Ik, nou, dat weer, was weer... ik heb niet meer. Nee, de mensen die naken willen lezen kan op jouw website, Lex. Ja, op www.meteopagina.nl. Dan kan je trouwens zien hoe het wel verder gaat. Hoe uh, het weekend wordt. Maar dat moet je tegen het weekend even kijken. Je kan me volgen op uh, Twitter. Op uh, @meteopagina Of je zoekt op uh, Meteo Zandvoort. En natuurlijk op TV erop. Ja, kanaal 40 digitaal en analoog 45. Dankjewel Alex, en graag tot volgende week. Volgende week. Doei. And here he is Daniel Ross. <laughs> I is bij CFM met de single van Duran Duran. Je hoorde de reflex. Ja, helaas kunnen we geen live verslag doen van de voetbalwedstrijd vandaag, Albert-Jan. Nee, want ik werd net even op de hoogte gesteld dat John Lemmens zou aanwezig zijn, maar is... Uh, uh... Helaas verhinderd. Er waren belangrijkere dingen te doen. Dus we hebben geen live voetbalverslag van Castricum 1 tegen SV Zandvoort. Ik was trouwens wel benieuwd wie de eerste gele kaart aan kan krijgen. Dat is krijgen. jammer. Ja, meteen tien minuten aan de kant. tien minuten aan de kant. Uh, ja, WhatsApp heb je, Ja, bijvoorbeeld. WhatsApp, maar en... je hebt veel meer apps. Ja, je hebt een heleboel apps. Maar de luisteraars, er is nu ook een, een Zandvoort app. En dat is echt een aanrader. Uh, het is voor mensen die een weekendje naar Zandvoort gaan... of een uh, dagje naar Zandvoort... die kunnen dan via deze Zandvoort-app... een dus gratis uh, te verkrijgen uh, app is dat... voor op je telefoon dan wel op je iPod, heet dat ding. Uh, daar staan namelijk alle evenementen uh, uh, uh, en horecagelegenheden... restaurants, cafés... De, uh, uh, webcams vanaf het strand. Dan kan je kijken of het mooi weer is. Of je, als je naar het strand wil, uh, dan kan je kijken of de, op die webcams of het mooi weer is. Uh, het is echt een aanrader. Ook voor mensen die met bed and breakfast. En uh, die dat hebben. En hotels hier in Zandvoort. Adviseer uw, uh, de, uh, uw gasten om deze gratis Zandvoort app te downloaden. Je gaat gewoon naar je Play Store. zeg je goed. En dan, uh, dan tik je in Zandvoort app met twee P's. En dan, kan je, dan krijg je een gratis uh, app met alle wetenswaardigheden van overziening. Zandvoort. Ja, weet je wat nou het leuke is? Ook voor de inwoners van Zandvoort is het heel erg interessant, want de laatste politieberichten, andere nieuwtjes vind je ook allemaal terug daar op die app. Ja, en uh, is een, uh, ik dacht dat het een initiatief was van het VVV, uh, wat schetst mij echt aan mijn verbazing. Het waren twee jongens uit Zandvoort, de gebroeders Koning, die, dachten van, uh, die tegen elkaar zeiden van waarom heeft Zandvoort eigenlijk nog geen eigen app dus zijn, ze zitten allebei in de ICT. Dus uh, ze hebben gemeend om uh, deze app in het leven te roepen. Het is echt een aanrader. Restaurants, alles staat erin. Dus vergeet hem niet even te downloaden. Deze gratis Zandvoort app. En als je daar meer over wil weten... morgen komen de jongens bij ons in de uitzending. Gaan we er uitgebreid over praten. En gaan we er uitgebreid over praten. Maar nu eerst weer terug naar de muziek. Een plaatje uit de Eurobreakdown. Hier is Bruno Mars en Treasure. Give me your, give me, me your, attention, baby, you baby. I gotta tell you a little something about yourself. op de zaterdagmiddag bij CFM. Je Brunner, de Bruno Mars en treasure. Zo dadelijk gaan we weer naar het circuitpark Zandvoort naar Willem van Dessen. Daar worden dit weekend op het circuit de Trophy of the Junes verreden. En Willem is natuurlijk de man die daar alles voor weet. Zo dadelijk hoor je hem na dit plaatje van Linda Lewis. Hier is Klaas Taal. Zaterdagmiddag bij CFM, je hoort de Linda Lewis en Claire Staal. CFM, Race Radio, Pit Report, Report. Poes, zweet op mijn voorhoofd, maar ik hoop dat ik eruit gekomen ben. Die Parfif, of uh, hoe noem je hem? Hoe weet hij ook weer? Ja, dat ik weet was ja, het moeilijk vinden. Ja, volgens mij, volgens mij is het iets uh, van een zoon uh, van de gitarist van Status Quo, Klo. klopt dat? Ja, Parfif. Ja, Parfif, ja. En Ik verwacht uh, natuurlijk wel een status quo muziekje zo, hè? Ja, ik, ik heb er veel leukere voor je klaarstaan, dus... Uh, oh, jee. Ja, <laughs> oh, jee. Yeah. Yeah. Uh, Willem, uh, hoe is het daar op het circuit bij de Trophy of the Junes? Ja, het circuitpark volop ook sportactiviteit. weekend bij de om op het circuitpark Zandvoort. waar we nu bezig zijn met de... Uh, de supercar challenge en dan zijn we bezig met de klasses van de supercar challenge, sports en super light. Reizen hebben die over een ik zeggen een kwartier, over een uur, een race van een uur met een pitstop daarin, waarbij ook uh, rijderswissels uh, gaan plaatsvinden. Niet iedereen uh, hoeft te wisselen van rijden. maar desnoods de kan toch een uh, pitstop maken. Inmiddels hebben we uh, 43 minuten hebben uh, we nog gaan. Uh, het is nu 7 en uh, ja, we kijken eigenlijk uh, naar de leiding uh, die zojuist voorbij uh, gaat. En het is uh, Henk thuis uh, die in een uh, Radical. Uh, nee, het is niet Henk thuis. Sorry, het is uh, Storm. De Engelsman uh, in de Radical. Uh, die de race leidt met op de tweede plaats uh, Henk thuis. En uh, het is uh, uh, toch wel goed zo'n voorsnieuws. Uh, natuurlijk is het Kenny uh, van Dongen. Kenny van Dongen, actief in een uh, praca. Het is een Tsjechisch uh, sportscar, uh, een dichte sportscar. Ook gesloten, sportcar. Een uh, heel mooie, uh, leuk, kleine en ranke, uh, slanke automobiel. Uh, die toch wel uh, genoeg snelheid heeft om uh, hier vooraan uh, mee te strijden. Denny van Dongen de is op een derde uh, plaats, uh, plaats. tot nu toe in deze uh, race. Oké, okay, dus uh, ze zijn nog volop bezig en uh, het is nu halverwege. Hoe is met de publieke belangstelling, uh, schatje? Ik dacht dat iemand schatje tegen me zijn. maar ik kijk om oh, het ziet niet. Nee, maar goed, uh, publieke uh, belangstelling. Ja, een stuk minder dan ze, uh, vorige week. desondanks uh, toch nog aardig wat mensen hier aanwezig. Uh, ja, het is ook, uh, om maar te zeggen, lekker reisweer. Morgen begonnen we enigszins uh, nat uh, met de kwalificatie, met de regenhuizen. Maar uh, nu is het lekker. Uh, met, uh, een aardig windje en toch... Uh, Aardig gezellig wat mensen. Oké, okay. Willem, bedankt voor deze update. En we komen straks uh, weer uitvoerig bij je terug, live vanaf het circuit. Bedankt voor de update. Oké. Okay. Even, even blijven luisteren nog, Willem. Want uh, er komt even een plaatje speciaal voor jou aan. Even kijken of je hem kan horen, hoor. Daar uh, aan de telefoon, met al die herrie op het circuit. Hoor je hem, Willem? Viel is dit. En Forever Young. Let's Expecting the worst Are you gonna drop the bomb or not?